Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een Russische droneaanval op een woonflat in Kiev zijn deze ochtend doden gevallen. Verslaggever Jeroen de Jager is in Oekraïne. Totaal zijn er 27 van die drones overigens uit de lucht gehaald. Vier of vijf hebben de stad wel geraakt. Daarbij zijn één of twee doden gevallen in wooncomplexen die zijn geraakt. Er zijn gewonden gevallen ook die naar het ziekenhuis zijn gebracht. En opmerkelijk vandaag natuurlijk is dat het alleen maar drones zijn geweest. Vorige week nog kruisraketten op Kiev. Nu zijn het goedkopere drones, wat iets zegt over de aanvalskracht van Rusland. Ook in andere steden waren explosies. Daar zijn ook meerdere doden gevallen. Het is hier flink druk op Schiphol. Komt doordat de herfstvakantie in het noorden is begonnen. Er staan rijen in de vertrekhal. En ook voor de paspoortcontrole moeten mensen zeker een uur wachten. Schiphol roept reizigers op om vooral niet eerder dan vier uur van tevoren aanwezig te zijn. Anders wordt het alleen maar drukker. In België is een verdwijningszaak opgelost dankzij Google Street View. Het gaat om een 83-jarige vrouw die twee jaar geleden plotseling verdween. Het OM wilde de zaak sluiten, maar een betrokkenen besloot nog even Google Street View te checken. En daarop was bij toeval te zien dat de vrouw op de dag van de vermissing de weg overstak op weg naar de buren. De politie ging kijken en vond haar in de tuin van de buren. Ze is waarschijnlijk overleden door een val. En er is nieuws over deze band. <tied> Ja, de leden van BTS gaan binnenkort misschien wel echt dingen opblazen met dynamiet in het leger. Want in Zuid-Korea moet iedereen in militaire dienst. Nou, Hoeveel K-popsterren in het land passen op hun dertigste in dienst. En wordt die verplichting misschien wel helemaal afgeschaft. Maar het management van BTS zegt dat de leden gewoon hun dienstplicht gaan vervullen. Jin, de oudste van de zeven, meldt zich eind deze maand aan. En de rest gaat ook. De BTS-army moet dus even wachten op nieuw werk. Waarschijnlijk komt de groep pas in 2025 weer bij elkaar. Het weer, het regent. Vanmiddag droogt het vanuit Zeeland wel op. Temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Morgen eerst mist, later zon en gaat het of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam. Tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn, 4 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort.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 en een van Bruno. Zijn partner werd direct in de eerste procedure... Uh, kreeg verblijfstatus. Okay. Bruno uh, niet. Uh, rapport voorgemaakt voor zijn zitting. Want we maken zelf ook rapporten. Uh, mm -hmm. Dat was helemaal de basis voor de rechter... om ook alle kritiekpunten mee te nemen naar de IND. Uh, Bruno hield een vlammend betoog... wat ik ook nog nooit had gezien in de rechtbank. Dat uh, kwam een geweldige uitspraak vorig jaar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 Ja, soms, soms gaat daar jaren overheen dat je dat, je dat uh, jezelf aanleert, maar bij sommigen lukt het gewoon helemaal niet. Of komt het niet eens voor vanuit je cultuur, dus schaamte die, uh, waar je vandaan komt. En, en zou, dat, ja. zou dat, zeg maar dat alternatief inderdaad wat je noemt, uh, hoe ze beter die uh, procedures aan zouden kunnen gaan, zou dat echt een cultuurverandering bij de IND kunnen, uh, kunnen, ja, kunnen veroorzaken? Ja, op...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 Spreaker. Je EN dat?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 Een beetje een rare woorden heb ik vandaag, maar goed. Jelmers, in kleur. Oh.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 the colors of life like a dream Red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 Okay, ja. Er wordt niet ja. iets speciaals georganiseerd. Behalve dat er dan wel een swimpride wordt georganiseerd in Purmerend. En dat is dus specifiek voor LHBTI's natuurlijk. En dat is in het leegwaterbad. Maar er zit Purmerend. dan wel water in. Ja, het is leegwater met GH, oh, ja, Er zit wel ja, water in ja, het bad. Ja, okay. ja, duiken mag dan niet, anders. <laughs> en, uh, en, dat is, en dat is zwemmen met optredens en dat is vanaf 19 uur. Dus nou, ook gezellig. hartstikke leuk. Ja. Nou, 9 oktober is de wandeling met de Dames Wandelclub dameswandelclub uh, in Sandam ook weer en maandag 10 oktober is de regenboogsalon in Sandam.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 En dat was dus Erasure met a Little Respect. En ja, we zijn aan het einde gekomen ja, dus weer van twee uur. Jelmer, ja. super bedankt. Ja, de inderdaad. Techniek. Het was even multitask voor het laatste ja, moment. Precies. Maar, uh, dus techniek, redactie en presentatie doe je Jelmer. Ja, en uh, ja, Anja, jij natuurlijk ook weer bedankt voor de, de presentatie vandaag en de interviews. Uh, ja, volgende maand op uh, 7 november zijn we er weer in uh, volledige versterking.